3 uur. NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Om de harde euro's alleen gaat het al lang niet meer. Werk moet ons vooral ook geluk brengen. Werkgevers gaan daarom op cursus om te leren hoe ze door doorheen geboden arbeid zo aantrekkelijk en zo vervullend mogelijk kunnen maken. Een opleiding tot werkgelukdeskundige staat in de stijgers. En over wat het nou precies is, dat werkgeluk praten we zo na het NOS-journaal. Jan van de Putten. Als de nieuwe orgaandonorwet er komt... verandert er niets aan de rol van de nabestaanden. Zij houden het laatste woord, schrijft de initiatiefnemer van de wet... Tweede Kamerlid Dijkstra van D66. Dinsdag waren er in de Eerste Kamer nog veel vragen... over de positie van nabestaanden. De indruk was dat die meer moeite zouden moeten doen... om de artsen van te overtuigen dat iemand wel of geen donor is. Dijkstra zegt in een brief dat de nabestaanden... donatie van organen kunnen tegenhouden. Vooral een aantal twijfelende PvdA-senatoren wordt nu mogelijk over de streep gehaald. Dat kan de wet net een meerderheid bezorgen in de Eerste Kamer, zegt verslaggever Lars Geerts. Zoals wij het nu inschatten met potlood, als we alle ka uh, Eerste Kamerleden bij elkaar optellen, dan kan de PvdA wel eens cruciaal hierin zijn. Dus als een deel uh, van de PVDA zich hierdoor laat overtuigen, die kans is aanwezig, dan wordt de kans dat de wet wordt aangenomen ook een stuk groter. De Eerste Kamer zou eigenlijk aanstaande dinsdag stemmen... over het donorvoorstel, maar dat is een week uitgesteld. Er is nu dinsdag een debat over de brief van Dijkstra. De Raad van State oordeelt niet over de vraag... of burgers zich in een referendum mogen uitspreken... over de wet die het raadgevend referendum afschaft. De afdeling bestuursrechtspraak acht zich niet bevoegd. De zaak was aangespannen door de beweging Meer Democratie... waar ook een, een van de grondleggers van het raadgevend referendum in zit. Meer democratie wil een referendum houden over de afschaffing. Minister Ollongren wil dat niet toestaan. Voormalig pvda kamerlid Dubbelboer is een van de leden van die beweging. Meer democratie. Het is dus een beetje een, een uh, lauw biertje, zullen we maar zeggen. In die zin dat uh, wij gehoopt hadden dat de Raad van State zichzelf niet buitenspel zou zetten. We gaan even goed bedenken of we dan naar de gewone rechter moeten stappen. Want de Raad van State is de bestuursrechter. En dat gaan we allemaal eens even goed na. De strijd is nog niet voorbij, dat mogen duidelijk zijn. De Rijksrecherche onderzoekt de dood van een man in Waddingsveen... waarbij de politie betrokken was. Op de website van Omroep West staan beelden... waarop is te zien dat agenten een man in bedwang houden... die op straat ligt en hem klappen geven. De Groninger Bodembeweging is blij dat de gaswinning in Loppersum is stilgelegd. De vijf locaties waren samen goed voor 1 miljard kubieke meter. Minister Wiebes wil dat de totale gaswinning wordt verlaagd... van ruim 21 naar 12 miljard kub. bmx Jelle van Gorkom is van de intensive care af... maar zijn herstel kan lang gaan duren, zegt sportcentrum Papendal. Van Gorkom raakte na een val in coma. Hij kan nog altijd niet praten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is in Rotterdam een onderzoek gestart naar de vondst van een dode moeder. Haar dochtertje van drie zat een week bij haar in huis, zonder dat iemand dat door had. De zaak kwam aan het rollen doordat het kind de kraan open draaide... waardoor de benedenburen lekkage kregen. De familie van de vrouw en het kind is erg benieuwd... naar dat onderzoek van de inspectie, zegt de verslaggever van RTV Rijnmond. De familie wil dat dat een diepgravend onderzoek wordt. Zij vragen zich vooral af hoe de dood van de moeder... een week lang onopgemerkt kon blijven... terwijl de hulpverleningsinstanties zeggen er bovenop te zitten. Het kind zit inmiddels in een pleeggezin. Een man die vorig jaar met zijn busje inreed op een groep moslims in Londen... heeft een levenslange celstraf gekregen. De man komt pas na 43 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Hij reed in juni vorig jaar met een bestelbus s nachts in op voetgangers... die verlieten net de moskee na het ramadan-nachtgebed. Eén man kwam om het leven en elf mensen raakten gewond. Volgens de Britse rechter is de 48-jarige dader... vergiftigd met rechtsextremistische ideeën. Die zou hij op internet hebben opgedaan. Dan het weer. De buien worden minder actief. Nu en dan is er nog wat natte sneeuw. Er is ook wat zon. En het is ongeveer 5 graden. Vanavond en vannacht is het iets onder nul. In het weekeinde is het bewolkt. vooral een winterse bui. Zondag is het maar 3 graden bij een stevige noordenwind. Edwin Gerritsen, hoe staat het met het verkeer? Ja, de vrijdagmiddagdrukte is weer begonnen. Er staan 10 files. De files die opvallen staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Gratum en Sint-Joost. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Daardoor zaten ook nog files op de A73 richting Maasbracht... voor knopen het Vonderen, 20 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de Duitse grens en Zevenaar... 4 kilometer met drie kwartier vertraging. Er is de, de rijstrook dicht, want er ligt een koe in de sloot.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 Bent u technisch dienstverlener met monteurs of vaklieden in dienst? Automatiseer dan efficiënt met Sintes Atrium. Praktijkgerichte software voor uw complete bedrijfsvoering. Van calculatie tot werkbonnen, van contractbeheer tot budgettering. Alles in één pakket. Ga naar Sintes.nl. Sintes, met Griekse ei en dubbel S. Spanje? Mwa. Turkije? ik weet niet. Kroatië?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 NTO Radio 1 Avro Tros het kabinet zit 100 dagen. Betekent dat dat de Witte Broosweken nu definitief over zijn? Geen korteulings? Ja, dat uh, zou je best wel kunnen zeggen. Kijk, uh, premier Rutte zelf is opgeleid als historicus. Maar hij zegt uh, altijd dat ze jaartallen of jubilea, uh, verjaardagen... Uh, niet zoveel zeggen. Maar toch, 100 dagen is een, uh, een mooi eikpuntje om eens te kijken... wat ze er nou van hebben gebakken. Over de barstjes uh, in Rutte 3 uh, gaat het. Na half vier in politiek vandaag. En in de wereld van morgen gaat het over dialyse... Ik lig momenteel 32 uur per week vast aan dit apparaat. Ik ga nu slapen en terwijl ik slaap is mijn lichaam gewoon keihard aan het sporten. Want zo zwaar is het voor je lichaam om te dialyseren. Als ik morgenochtend wakker word, dan ben ik echt helemaal gesloopt. Ja, dialyse. Een noodzakelijk kwaad voor nierpatiënten. In de toekomst wordt dat een stuk aangenamer. Dat horen we van Peter Blankenstein, arts bij het Utrechts Medisch Centrum. En we volgen de tennis natuurlijk. Frankrijk tegen Nederland in de Davis Cup. Timo de Bakker won de eerste set tegen de Fransman Adrien Rino. Hoe vergaat het de Bakker nu, Mark Brasser? Nou, het vergaat hem op zich helemaal niet zo slecht. Het was Manarino die die tweede set begon met severen. En de Bakker die er meteen die service van de Fransman afpakt. Hij kwam op 1-0, won zijn eigen service, ging naar 2-0. En inmiddels staat Timo de Bakker met 3-1 voor. Ja, hij heeft deze Olympic Hall in Albertville heeft hij bij Vlaag heeft hij stilgekregen. Verliest nu wel de game, maar goed, 3-2 nog altijd in het voordeel van de Bakker. Hij speelt goed, hij durft uit te delen. De Bakker durft te tennissen. En Manarino, ja, die staat een beetje op de baseline. Die probeert te counteren, wacht op die ballen van de Bakker om er dan wat mee te doen. Het Speelt een beetje laf, de Fransman. Maar goed, zo is zijn spel. De Bakker dus voor. Met 3-2 in de tweede set. Won de eerste in een tiebreak. Mark, dankjewel. We gaan nu praten over personeel dat het recht op geluk eist. Jo, Janneker van den Bergen. Eén vandaag. Heb je geen functioneringsgesprekken? Afgeschaft. Je hebt toch wel beoordelingsformulieren? Afgeschaft. Maar hoe gaan die mensen dan ooit beter worden? Ze beoordelen elkaar. Ja, geluk in je werk, dat wordt steeds belangrijker. Vooral als je nagaat dat we zo'n 90.000 uren van ons leven in werken stoppen. Tegenwoordig kunnen managers en directeuren met behulp van coaches... leren hoe ze hun bedrijf aantrekkelijk kunnen maken. Er komt zelfs een heuse opleiding tot werkgelukdeskundige... aan de Fontys Hogeschool. Maar wat is werkgeluk nou precies? En moeten we daar überhaupt wel naar streven? van Liemt is directeur bij Ehero, een onderzoeksinstituut... op het gebied van geluk, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Welkom. En ook bij ons in studio, Wingjan Man, millennial coach. Dat klinkt hartstikke goed, mevrouw Man. Millennial coach. Wat is dat eigenlijk? Je heb me geen mevrouw te noemen. Uh, ik coach millennials. Ik ben er zelf een. Eigenlijk uh, de generatie tussen 25 en 35. De generatie die nu een beetje uh, een eerste en tweede baan heeft. En op zoek is naar wat wil ik dan? Is dit wel het leven wat ik wil leiden? Um, en ja, dat gebeurt vaak wanneer je begint te werken. Dan weet je oké, okay, zo is het werkleven. Um, en um, ja, je gaat op zoek naar wat wil je dan? Ook een beetje in combinatie natuurlijk met een 30 30 dilemma. Ja, 30 dilemma, millennial dilemma. Het hoort echt bij nieuwe generaties, zeg jij. Ik denk 30 dilemma is er altijd al geweest. ik denk millennials uh, hebben, het, hebben iets meer druk of iets meer keuze ook. Nou, we zijn natuurlijk opgegroeid met wat meer keuzes. Uh, als maar je mag kijkt, vragen hoe oud je bent. Ik ben 30. 30. Oh ja. ja. Uh, als je kijkt naar, naar onze ouders, die hebben natuurlijk misschien niet kunnen studeren... niet kunnen reizen zoals wij kunnen doen. En uh, nu ligt dat meer open voor ons. Maar ook uh, best wel grote vraagstukken als in uh, hoe, hoe wil je leven? Dus wil ik wat trouwen? Wil ik wel kinderen? Wil ik wel een baan voor mijn leven? Die vragen staan nu ook open en dat zorgt al voor meer druk en meer keuze. Ja, dus die vrijheid maakt eigenlijk weer heel onvrij op een, ja. op een gekke manier. Hè? Uh, je werkte ook in een groot commercieel bedrijf en je kreeg uiteindelijk een burn-out. Waar liep je tegenaan? Um, in een burn-out, waarom ik in een burn-out yeah. kwam... Um ik denk voornamelijk veel druk op mezelf leggen en veel uh, verwachtingen van mezelf hebben. En die verwachtingen zijn uh, natuurlijk ook een beetje ontstaan van wat ik aan mijn omgeving hoor. Uh, ik heb een universitaire wat opleiding. Wat hoorde gedaan. je dan in je omgeving? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, nou als je een, uh, een studie hebt gedaan, zeg ik heb universiteit gedaan, dan uh, voel je dat er wordt verwacht dat je een goede baan gaat nemen. En dat je daar heel veel geld mee gaat verdienen. En dat is dan een succes van het leven. Um, maar er wordt dus minder gekeken naar geluk. Maar dat zie je natuurlijk wel uh, om je heen. Je hebt heel veel referentiekaarden, zoals in, op social media. Uh, hoe je ook kan leven. Je ziet mensen in één keer alles opgeven. Uh, en uh, Eigenlijk hun hele leven maar gaan reizen. Dat is ook allemaal mogelijk. En dan ga je toch in twijfel uh, zitten van... wil ik dat dan ook? Ben ik, dat, ben ik die persoon? En uh, ik denk dat we ook heel veel druk op onszelf leggen, omdat we voelen dat we het allemaal zelf moeten doen. Voornamelijk in een werkomgeving, omdat de competitie gewoon hoog is. Er zijn veel millennials en veel mensen op zoek naar een baan. Ik zat ook in de tijd natuurlijk in de financiële crisis, de baan lager niet wordt oprapen. Uh, dan voel je toch van ja, als ik hulp ga vragen, dan voelt het al zwak. En ja. dan, uh, of uh, als ik stop, dan geef ik op. En dat wil je natuurlijk niet. Zo wil je niet gezien worden. Die millennials hebben het ook niet makkelijk eigenlijk, hè, als je het zo hoort. <laughs> toch. Ik weet niet of ik ik ben 37, ik hoor er misschien helemaal niet meer bij. maar uh, Ik kan me voorstellen wat je schetst, hè, met, met natuurlijk social media... wat we vaker horen, dat we van allerlei mooie plaatjes zien over het leven... en, en keuzes maken, je moet presteren, het is ook allemaal niet niks. Uh, Guy Verlimt, u doet allerlei onderzoek uh, op het gebied van geluk. Wat is werkgeluk nou precies? Um, je zou dat kunnen zien als dat je tevreden bent met het werk dat je doet. En je, je gaf het zelf al in je introductie aan... In, in, gemiddeld besteden we 90.000 uur in een leven aan werken... Uh, dus, uh, is, het... dat, is dat uh, meer geworden, minder geworden? Uh, dat aantal uren? Ja. Weet ik niet precies, maar ik zou ja. zeggen dat het minder is geworden. Ja, dat lijkt dan me meer. Ook. Ja, ja. Ja. Ja. Maar toch moeten die, die uren dan uh, meer betekenen voor ons. Waarom komt daar meer aandacht voor? Voor dat werkgeluk? Voor die, voor die, uh, ja, die zingeving eigenlijk? Misschien kan je het ook wel noemen? Ja, dat heeft er zeker ook mee te maken, ja. Nou, ik denk dat dat inderdaad te maken heeft ook met uh, uh, ziekteverzuim. Um, engagement, bevlogenheid... die uh, overigens wereldwijd heel laag is... Uh, in het werk. Dus mensen zijn veel liever niet op het werk... dan wel op het werk. Uh, ziekteverzuim, stress, uh, burn-out. Wat zich nu opeens, dat is wel redelijk nieuw... manifesteert onder al de, de, de mensen... die net eigenlijk pas een paar jaar aan het werk zijn. Uh, en en dat uiteindelijk... is eigenlijk wat Wing net omschrijft. Precies, ja. precies. En wat uh, ja, uiteindelijk natuurlijk ook niet goed is... voor, voor, voor werkgevers of arbeidsorganisaties. Dus uh, er is van beide kanten een belang... Om de mens niet meer alleen te zien. Ook in een arbeidsorganisatie als productiemiddel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. Soms wel, het is misgegaan toen we de afdeling. Human resources aan gaan oprichten. Oh. Um, maar echt als een, ja, een heel mens. En, en, en iedereen weet. Dat, dat het privéleven. Dat dat wel degelijk invloed heeft. Ook op jouw. Um, hoe je op je werk bent. En Want waarom is het, het dan misgegaan toen die HR-afdeling uh, werd opgemaakt? Nou, opgericht? dus dat we eigenlijk een beetje de leveranciersrelatie zijn aangegaan en de transactie. Dus ik betaal jou, dus ik bepaal, dus ja. jij doet wat ik zeg. Ondernemer Arnold die kocht een aantal jaar geleden een metaalbedrijf Aldoa. En heeft een groep van de meest gelukkige werknemers van Nederland. En een vandaag die ging bij hem kijken in Rotterdam. Mensen werkten heel hard, maar er was weinig eigen initiatief. Of het nou ja, de, er werd niet gevraagd aan ze, dus denk eens mee. Die vraag bestond gewoon niet. Dus ja, dan deed men het ook niet. Hij besluit de boel helemaal om te gooien. Geen bazen meer, open, transparant, niet te veel regeltjes. Heb je geen functioneringsgesprekken? Afgeschaft. Je hebt toch wel beoordelingsformulieren? Afgeschaft. Maar hoe gaan die mensen dan ooit beter worden? Ze beoordelen elkaar. Aldowa is gegroeid, van 13 naar 60 medewerkers. De bedrijfsfilosofie bestaat uit drie duidelijke speerpunten. Het moet leuk zijn, er moet plezier zijn. Twee, dan, dan moet het goed gebeuren. En drie, hopelijk maken we dan wat winst. Waarom zou je altijd bevelen van een baas moeten volgen... en in het stramien mee mogen lopen? Of moeten lopen? Mensen kunnen zelf heel veel meer als ze zelf de verantwoordelijkheid krijgen. Ja, ik geloof er heilig in. Is iedereen altijd gelukkig geweest hier? Nee, we, hebben natuurlijk, uh, ik, we zijn ook maar gewoon een groep mensen. Dus dat, uh, de ene dag is gelukkiger dan de ander. Maar ik durf te willen, er is niemand hier die de boel saboteert of geen zin heeft. Of uh, nou, bestaat hier niet. We hoorden een fragment uit de tv-reportage van een van de dag die vanavond zal worden uitgezonden. En meneer van Liemd van de Erasmus uh, Happiness Organization. We hadden het net al even over. Hè? Werkgeluk is natuurlijk belangrijk voor de werknemer. Maar ook, wat u het net aangaf, voor de werkgever. Als die een beetje verhoogde productiviteit wil. Of zie ik het dan weer te economisch? Nee, ik denk dat je dat op zichzelf goed zit, Maar dat wel heel belangrijk is wat de intentie is van een arbeidsorganisatie. een werkgever om dat te doen. Als de intentie puur en alleen is het verhogen van de productiviteit. Dan hebben medewerkers dat direct door. En die denken, oh, is het volgende programma. Waarbij het weer niet over mij gaat, maar over de aandeelhouder. Dus als je dat doet vanuit de intentie. We besteden met elkaar zoveel tijd op dat werk. Laten we nou proberen om uh, wat meer voldoening eruit te halen. En wat heel belangrijk is, we noemen het werkgeluk... maar dus die levenstevredenheid erbij nemen. Sterker nog, ik durf te zeggen... liefde en geluk zijn niet los verkrijgbaar. Als we het vanuit die intentie gaan doen... dan garandeer ik dat als gevolg daarvan... de productiviteit omhoog gaat, ziekteverzuim naar beneden... dat er beter wordt samengewerkt, enzovoorts. Maar dus de intentie daarvan is wel cruciaal. Ja, en dan krijg je een win-win situatie. Hè? Hoe, hoe kunnen bedrijven er nou voor zorgen... Uh, dat werknemers gelukkig zijn? Want wat zijn nou als je nou een top 3 moet noemen en nou, dan zou ik één, een, een, een, iets wat je al heel duidelijk ziet, is de toenemende vraag naar autonomie, naar zelfsturing. Uh, uh, agile werken en al die termen. Dus dat is één. Agile werken? Ja, dat betekent dat je um, uh, niet meer ellenlange plannen maakt, maar veel korter op de bal ja, ja. sprints doet en dat soort dingen. Mm -hmm. Twee is dat je, um, uh, ik zou zeggen, je noemt zelf als zingeving een doel formuleert, um, wat ook maatschappelijke relevantie heeft, waar mensen zich aan met trots aan kunnen uh, committeren. En drie is dat je investeert in. In, uh, uh, het uh, privédomein om dat toe te laten. Je hoeft helemaal geen oplossingen te verzinnen, maar toe te laten binnen uh, de arbeidsdomein. Wat jij uh, omschreef van die millennials, daar lopen zij snoeihard tegen aan. En wat bedoel je dan precies? Nou, dat, kijk, hoe gaat het met je? Mm -hmm. Is een belangrijke vraag die bijna nooit gesteld wordt op het werk. Ja. Dus het gewoon meer aandacht hebben, en je hoorde dat uh, meneer Droste ook zeggen, functioneringsgesprekken afgeschaft en veel meer gewoon echt de dialoog. gesprekken aangaan met elkaar, ja. Ja. Uh, Wing, uh, millennial coach ben jij, wat is wat volgens jou nou de ideale werkplek? Um, ik denk, uh, een groot deel eigenlijk, wat Guy net zei... Um, ik denk dat als millennials willen we impact maken. We voelen al inderdaad, we zijn een beetje verwend. Zo worden we ook gezien. Alles is ons al gegeven. Hè. Um, daarom willen we het nu zelf doen. En we willen daardoor juist ja, bijdragen. En inderdaad, ik denk dat we toch een identiteit zoeken binnen een bedrijf. Dus zie je ook met bedrijven die nu succesvol zijn. Die hebben een toch een bepaalde missie, inderdaad, om iets goeds te doen. We zien natuurlijk ook zelf mede door de financiële crisis, uh, onze wereld wordt er niet veel beter op. eigenlijk, <lacht> Dus we willen daar ook aan bijdragen. Nou, die economie trekt wel weer lekker aan <lacht> natuurlijk. Maar is het nou mogelijk om een baan te vinden die 100% bij je past? Ik denk het niet, maar ik denk dat... we. Uh... Meer moeten gaan zoeken wat, je, uh, ja, wat voor jou succes is, dat is één. Uh, dat hoeft niet per se dat je je geluk vindt op je, op je werk. Het zou wel fijn zijn, maar uh, het hoeft niet per se je passie te zijn. Maar ook, ik denk wel dat je meer kan focussen op je krachten... wat ook vaak niet gebeurt in bedrijven. Er wordt toch vaak gekeken naar, naar je zwaktepunten. Uh, zwakte en om, uh, om die beter te ontwikkelen. En als je denkt meer in je kracht staat... dat je je daardoor juist ook fijner voelt in een werkplek. Ja, meneer van Liempt, tot slot nog even kort. Is het goed om altijd maar dat geluk na te streven in je werk... of moet je af en toe ook gewoon de knop omdraaien en zeggen... we gaan, we gaan gewoon... Ja, als het goed is, gaat het mooi samen. Ja. En uh, kijk, uiteindelijk gaat het over tevredenheid, over goed in je vel zitten. En dat betekent dat je soms zin hebt om in de lampen te hangen en het hedonistische plezier te zoeken. En soms dat je juist rustig bent en kalm bent en met elkaar gewoon iets anders wil doen. En juist dat, dat inclusief denken, dat is precies uh, waardoor mensen, uh, gelukkig, jullie hadden even over sociale media, media in die zin lijken wat minder sociaal te zijn... vanwege dat vergelijken. Dus ga nou niet iedereen op zoek naar dat geluk... maar ga op zoek naar gewoon je leven leiden... wat je blij en happy maakt, ook in je werk. En dan zal dat vanzelf het gevolg zijn. Ik dank jullie beiden hartelijk voor dit inspirerende gesprek. Wing-Jan millennial coach... en Guy van Lims, directeur van de Erasmus Happiness Organization. En meer over dit onderwerp in de tv-uitzending dus van 1Vandaag... om kwart over zes op NPO1. But you got to go home with me I forgot some good old lovin' And I got some in store When I get through throwin' it on you You got to come back for more Boys and things will come by the dozen That ain't nothing but drugstore so lovin' Pretty little thing let me light your count Cause mama, I'm sure hard to handle now, yes around Word, and I'm a man with a great experience I know you got you another man But I can love you better than him Take my hand, don't be afraid I wanna prove every word I say I'm appetizing, love, I'm free So won't you place your head with me Boys will come my dime my the But that ain't nothing but kissing, love Pretty little thing let me light your camera Cause mama, I'm sure heart to hell and yes, I Yes, around. Here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old lovin' and I got it better in store. Then I get through throwin' it on, you got to come back for more. Boys will come my by my for but that ain't nothing but trust love. love. a little thing let me light the count, called mama, I'm sure heart to hell and I, yes I am. Oh, oh, oh, oh, hard de hendel van Otis Redding was dat. En we gaan eventjes kijken hoe het staat bij de Davis Cup. De tweede set is gespeeld. Mark, hoe staat het ervoor? Ja, tweede set gespeeld inderdaad. Gewonnen door Timo de Bakker. Met fantastisch tennis. Pakte dus die vroege break. Hij serveert geweldig. Maar het mooiste punt kwam bij een stand van 5-3. 30 gelijk. De service van Manarino de Bakker. Eigenlijk helemaal uit de positie gespeeld. Manarino kwam in naar het net. En het was Timo de Bakker. Die met een spagaat naar zijn backhand toe ging. En die bal er werkelijk langs joeg. Een onwaarschijnlijk mooi punt van Timo de Bakker. Ik heb, nou het is denk ik drie minuten geleden. Kippenvel staat nog op mijn armen. Zo'n fantastisch punt was het van de, de Bakker. Die kwam daarmee op setpoint. En even later maakte hij het uit. Hij won de eerst al met 7-6. Timo de Bakker pakte net ook de tweede set met 6-3. en 2-0 voorsprong dus. Is sets in het voordeel van Timo de Bakker... in deze eerste wedstrijd, in deze Davis Cup-ontmoeting... tegen Frankrijk. Dankjewel. Nou, Dan hebben we nieuws van de NOS. Minister Zeelstra van Buitenlandse Zaken... hoopt dat Curaçao, Aruba en Bonaire... in de toekomst minder afhankelijk zullen zijn van Venezuela... Dat land stelde begin dit jaar een blokkade in tegen de eilanden... omdat ze te weinig zouden doen tegen smokkel. Volgens Elstra zal de blokkade van de eilanden nog wel enige tijd duren. Ook omdat het president Maduro goed uitkomt met de verkiezingen in zicht. Venezuela heeft uh, de sancties die door de Europese Commissie zijn opgelegd... aan uh, uh, mensen, uh, hoge autoriteiten in Venezuela... nu gekoppeld aan de, aan de, de, de blokkade, aan de smokkel. Uh, dat vinden wij een oneigenlijke koppeling... Maar omdat wij die sancties niet gaan weghalen... Uh, heb je een redelijke kans dat Venezuela dan de blokkade zal voortzetten. Okay, waar moeten de eilanden dan rekening mee houden? Nou, er zijn uh, binnen een paar maanden presidentsverkiezingen... is de verwachting in, in Venezuela. Uh, en uh, wij achten de kans klein dat gedurende de campagne op weg naar die presidentsverkiezingen... Uh, Venezuela op dit punt uh, zal, uh, zal terugkomen. Uh, dus uh, wij houden er zeer rekening mee dat de blokkade zal doorgaan totdat presidentsverkiezingen geweest zijn. Okay. En, en voor de bewoners van de eilanden, wat betekent dat op dagelijkse basis? Uh, hopelijk zo weinig mogelijk. Uh, de, de oliestromen gaan nog steeds door. Heeft ook Venezuela zelf uh, belang bij. Uh, waar het gaat om voorzieningen zoals groenten en fruit en andere goederen voor dagelijks gebruik uh, zijn we bezig dat te regelen via Colombia via de Dominicaanse Republiek, andere landen in de omgeving... zodat de mensen op Curaçao, Aruba en Bonaire er zo min mogelijk van merken. Is het eigenlijk ook de bedoeling om nadat die blokkade wellicht opgegeven wordt... na de presidentsverkiezingen te zeggen... we hebben u niet meer nodig Venezuela, we kunnen het nu inmiddels ook op een andere manier? Op het moment dat er andere stromen van goederen zijn die iedereen prima bevallen... Ja, dan kan het zijn dat ze in Venezuela achter het net vissen. Dus u hoopt wellicht dat Venezuela zich hiermee in eigen voet schiet? Uh, er zijn al berichten vanuit Venezuela... dat het feit dat we nu goederenstromen hebben omgelegd... Omge dat dat negatieve uh, gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de deelstaat van Venezuela... die grenst aan de, aan de, aan de koninkrijslanden. Uh, nou, dat zijn uh, denk ik uh, berichten die uh, uh, positief zijn. Ik hoop dat ze daardoor uh, uh, uh, nog eens keer overdenken om die blokkade toch maar af te schaffen. Andere realiteit die ik al aangaf is... er komen presidentsverkiezingen aan. Dus er is ook druk op de president om het niet af te schaffen. En onze inschatting is dus dat de kans aanzienlijk is... dat die verkiezingen ervoor zorgen dat die blokkade nog een tijdje zal voortduren. Maar het kan zijn dat vooral Venezuela er zelf het kind van de rekening van is. Oké, okay, maar kunnen we dan ook concluderen dat de dag nadat Maduro... laten we eerlijk zijn, waarschijnlijk herkozen zal worden... die blokkade dan ook weer opgeheven wordt? Uh, dat, dat, dat zou een automatisme zijn die ik niet kan, uh, kan be uh, bewijzen. Uh, hoe het na de verkiezingen gaat zullen we dan zien. Onze inschatting is dat we echt serieus rekening moet, moeten houden... dat die blokkade tot aan die verkiezingen zal duren. Daarom leggen we goederenstromen om. En wie weet uh, doet het er na de verkiezingen niet heel veel meer toe... omdat uh, het vooral Venezuela zelf schaadt in plaats van de Koninkrijkslanden. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken... in gesprek met politiek verslaggever Las Geerts van de NOS. De wereld van morgen. In Nederland kampen meer dan 16.000 mensen met nierfalen. Vanwege het grote tekort aan donornieren... kiezen nierpatiënten vaak voor een dialyse. Dat is een zware en intensieve behandeling. Die behandelmethode die kan een stuk aangenamer, volgens Peter Blankenstein. Hij is arts bij het Utrecht Medisch Centrum. En hij is door de Europese Commissie gekozen... om een onderzoek te leiden naar een nieuwe dialyse-therapie. Meneer Blankestein, welkom. Dat klinkt hartstikke goed. Wat houdt uh, die dialysebehandeling zoals we die nu kennen precies in? Wat voor impact heeft die behandeling op het leven van een patiënt? Ja, dus als de nierfunctie uh, gedaald is tot een procent of tien of lager... dan uh, is nierfunctievervangende therapie nodig. En dat is dus of transplantatie of dialyse. Um, en hemodialyse is de meest uh, toegepaste behandeling. En dat betekent drie keer per week, uh, vier uur per keer aan de machine... Liggen en die machine. Uh, die, uh, en dus het bloed van de patiënt gaat naar de machine toe, en daar wordt het schoongemaakt. afvalstoffen verwijderd te veel aan vocht uh, wordt verwijderd en dan het schone bloed gaat weer terug naar de patiënt. Dat klinkt uh, langdurig en niet prettig. Ja, dat is dus een hele intensieve uh, behandeling. Dat klopt, inderdaad. Wat betekent dat in het leven van zo'n patiënt? Nou ja, dat, is een, dat heeft een grote impact. Uh, op het leven van de patiënt. Het zijn ook hele intensieve uh, behandelingen. En uh, nou ja, als je de patiënt niet zou worden gedialiseerd... dan zou die overlijden. En, uh, dus dat kunnen we wel voor, voor elkaar krijgen. Uh, dat, dat dat in ieder geval niet gebeurt. Dat dat in ieder geval niet gebeurt. Ja, maar toch is het algemeen welbevinden van de patiënten laat nog te wensen over. Ja, maar daar gaat u wat aan doen als het goed is. Hè? Want u bent bezig om een nieuwe methode te onderzoeken. Ja, het is, um, die methode bestaat eigenlijk al een jaar of tien. Of laat ik het anders zeggen, is, is toegestaan. Uh, het idee bestaat eigenlijk al langer. Maar sinds een jaar of tien mag het worden toegepast. Um, en er zijn nu wat, wat kleinere onderzoeken gedaan. waaruit de suggestie komt dat het misschien beter is. Hè? Dus dat de kans op overlijden afneemt en de kans op ziekenhuisopname. Want wat doel... is het precies het verschil met die nieuwe methode. als u het vergelijkt met de oude? Ja, het is dus eigenlijk. Uh, om het even in gewone mensentaal te houden. Hè? Want, uh... Ja, dus ik zei net al van nou: het doel van die dialyse is het afvalstoffen verwijderen en het teveel aan vocht verwijderen uit het lichaam. Nou, deze methode doet dat eigenlijk binnen dezelfde tijd uh, op een efficiëntere en betere manier. En wat we dus hopen aan te tonen, dat die efficiëntere en betere manier ook inderdaad leidt tot, nou ja, voor de patiënt relevante. Meer welbevinden. Ja, welbevinden. Een prettiger, prettiger leven eigenlijk. Ja, verbetering in welbevinden, ja. absoluut. En nou ja, dat, dat is meteen al het antwoord op de vraag waarom het zo belangrijk is dat die nieuwe methode er komt. Dat is dan met name eigenlijk dat, dat, dat, dat, die, dat het, het prettige leven, zeg maar, van die patiënt gewaarborgd blijft. Dat het wat beter ja. gaat, wat makkelijker. Nou, eigenlijk is. heeft het twee doelen. We hopen aan te tonen dat inderdaad het risico op of, of overlijden duidelijk afneemt. Um, en dat is. Uh, dat was ook het doel van de eerdere onderzoeken. Maar het tweede doel van dit nieuwe onderzoek is dat we hopen aan te tonen dat het ook inderdaad het welbevinden erg uh, in verbetert. En dat is in voorgaande onderzoek eigenlijk nog helemaal niet, uh, nog niet bekeken. Nee, want dat vergelijkt u begrijp ik eigenlijk een beetje uh, bij de, met de kankergeneeskunde, dat, dat patiënt het ook wel belangrijk vinden hoe ze zich voelen. Naast natuurlijk dat ze een werkende behandeling willen... maar dat ook van belang is hoe ze zich tijdens die behandeling voelen. Ja, he? He, dat, daar begint natuurlijk steeds meer aandacht voor te krijgen. Het, voor te komen dat uh, het niet alleen maar nou ja, de effectiviteit van de behandeling... in de ja. zin van nou ja, ziekte en sterfte... maar met name ook op het welbevinden van de patiënt. Wat vindt de patiënt? Ja. Wat voelt die patiënt? He? Heeft die energie... Is die minder moe en dat soort klachten? En u mag dat grote onderzoek gaan leiden. Dat is natuurlijk geweldig, kan ik me voorstellen. <laughs> ja, het is een enorme uitdaging. Uh, ik, uh, vind, uh, we doen dat natuurlijk in een, in een consortium hè, met een groep. En ik ben dan voorzitter van die groep. Um, hè, maar het is natuurlijk heel erg een, een, een, een joint effort van allerlei partijen. Maar ik begrijp dat het ontzettend bijzonder is dat u bent gekozen. Hè, want de Europese Commissie die heeft 6,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze ja, studie. Zullen ze dus niet zomaar aan iedereen geven? Nee. Dus dat was wel even iets waar je van dacht, yes. Ja, dat klopt, dus in deze ronde waren iets van 180 aanmeldingen en er zijn er zes van geselecteerd. En wij zijn dus een van die zes. Dus dat is toch wel een beetje bijzonder. Ja, geweldig. En hoe lang gaat het duren, dit onderzoek? Ja, wij hopen dat de resultaten over een jaar of vier... toch echt wel beschikbaar uh, zullen zijn. En ja, als het eerder zo is, dan zullen we dat zeker rapporteren natuurlijk. Er zijn al patiënten die nu deze methode gebruiken. Wat zijn ja. hun reacties? Nou ja... Um, dat welbevinden, dat is zo, zo lastig te meten eigenlijk. Hè? Omdat het dus door allerlei andere factoren... Hè, niet alleen de ziekte, maar ja. allerlei andere factoren... ook mede bepaald uh, wordt. Hè, dus we horen heel vaak dat patiënten zeggen van... hé, hey, dit, dit, dit vind ik echt een verschil. Hè, maar of dat dan werkelijk zo is of toch een soort suggestie... dat weten we eigenlijk niet. En dat hopen we nu aan ja, te tonen. Nou, daar gaat u hard mee aan de slag. Ik wens u heel veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. Peter Blankenstein, arts aan het Utrechts Medisch Centrum. 100 dagen Rutte 3. Hoe ver gaat het dit kabinet dat zo moeizaam tot stand kwam? Straks maken we de eerste tussenbalans op. En de ambassadeurs die zijn deze week terug in ons land. Even bijpraten met elkaar de nieuwe bewindspersonen op buitenlandse zaken ontmoeten. En Simon Smits, ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk... Ja, die moest natuurlijk vooral veel over de brexit uitleggen. Daar gaan we hem straks over horen in Politiek Vandaag. En tegen vier uur trending vandaag natuurlijk. Lammerte Bruin. wat gaat het worden? Reese Witherspoon gaat ons straks het dialect uit de zuidelijke staten van de VS leren. En ben je op zoek naar een man... Dan op de lengte. Je hoort zo waarom. Ben Ik benieuwd, ben benieuwd. Na het internationaal. Deo Radio 1. de rol van nabestaanden blijft hetzelfde binnen de nieuwe orgaanwet. Ze houden het laatste woord en kunnen donatie tegenhouden. Dat schrijft initiatiefnemer van de wet Pia Dijkstra. Dinsdag waren er tijdens het debat in de Eerste Kamer nog veel vragen over de positie van de nabestaanden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de beelden van een incident met politieagenten die Omroep West vanmorgen naar buiten bracht. Op de beelden is te zien hoe enkele agenten een man in bedwang houden en hem harde slagen toedienen. Het zouden de beelden kunnen zijn uit Waddingsveen waar een man overleed tijdens een incident waar de politie bij betrokken is. De man die in juni in Londen inreed op moskeegangers... is veroordeeld tot 43 jaar gevangenisstraf. Hij komt niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakten elf anderen gewond. En de Groninger Bodembeweging is blij dat de gaswinning in Loppersum is stilgelegd. Het gaat om vijf boorlocaties. Dat meldt de Nederlandse aardoliemaatschappij. De gaswinning werd aan het eind van de ochtend stilgelegd. En Edwin Gerrits, hoe is het inmiddels op de weg? Er is nog niet zoveel aan de hand. Er staan vooral wat dagelijkse files in de Randstad. De files die opvallen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Cudemburg en Knopendel. Een kwartiervertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De meeste vertraging is er op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de Duitse grens en Zevenaar, ruim een uur. Eén rijstrook is daar dicht, daar ligt nog steeds een koe in de sloot... Op de A15 Europort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd voor Hoogvliet. Zes kilometer verder met bijna een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Politiek vandaag. Yo, Janneke van den Bergen. Ja, honderd dagen geleden alweer was het zover. Rutte trad aan en nu is die magische grens dus bereikt. Traditioneel. Een eerste afrekenmoment voor een nieuwe regering. Wat hebben ze gedaan en hoe hebben ze dat gedaan? Politiek commentator Remco Teulings. Goedemiddag. Goedemiddag, Janneke. Ja, Remco, hoe, hoe zou jij dit kabinet nou in één zin tot op heden typeren? Nou ja, bij het aantreden heb ik het, het kabinet voor elk wat wils genoemd. Ze uh, hebben een regeerakkoord waar voor iedere partij eigenlijk wel iets, uh, iets leuks zit. Iets, uh, iets, iets ze, op, waar ze op kunnen bogen, iets waar ze hun tanden kunnen inzetten de komende tijd. En ik heb eigenlijk nog geen reden gevonden om dat te wijzigen... dus daar hou ik het even op. Oké, okay, heel goed. Premier Rutte uh, zei er zelf zojuist... Uh, tijdens zijn wekelijkse persconferentie het volgende over. De samenwerking in de treivenzaal, moet ik zeggen... in de ministerraad is uh, goed, uh, collegiaal, uh, veel humor. Uh, ook in het coalitieoverleg uh, stel ik dat vast. Vertrouwen tussen de partij voor mannen uh, is goed uh, te noemen. Hij is ook oplos oplossingsgericht... Uh, en wat je ziet is dat uh, ook de eerste resultaten denk ik zichtbaar zijn. Maar is natuurlijk nog beperkt. Er moet nog heel veel gebeuren. We zijn bezig met uh, het afsluiten van uh, een aantal akkoorden... met uh, maatschappelijke uh, partijen en organisaties zitten we middenin. Ja, en verder was ik het eigenlijk wel... daar is die de heer Erik Wiebes eens. Toen hij, begrijp ik, net bij het weggaan... zei tegen een van uw collega's... dat het kijken naar de 100 dagen een beetje... is het organiseren van het eindexamenfeest... halverwege de brugklas. Uh, ik heb er niks mee met die honderd dagen... Ja, ook al heeft de premier niet zoveel mee. Uh, We gaan toch even luisteren wat die 100 dagen Rutte 3 ons hebben gebracht. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dat verklaar en beloof ik. Staatstoezicht zegt dat zou zo snel mogelijk moeten. Wat is dan een redelijke termijn, wat u betreft? Zo snel mogelijk betekent zo snel als mogelijk. En ik ben aan het kijken wat er mogelijk is. Ik wil het nogmaals herhalen. Iedere vorm van bestuurlijke, ambtelijke en politieke sturing op Wetenschappelijk onderzoek is verkeerd. wet hille, ze noemen het de aflosboete. Hè? Mensen die hun huis helemaal hebben afgelost... die uh, hoeven geen eigen ver meer te betalen. Dat is nu de wet. Die wet wordt afgeschaft. Mensen hebben hun uh, hypotheek afgelost en die krijgen daarop een boete. En dat kan niet. De stakende docenten eisen 1,4 miljard om hun problemen te verhelpen. In het regeerakkoord is ongeveer de helft toegezegd. Maar de minister wil dat geld pas vrijgeven als er overtuigende plannen op tafel liggen. En ik denk dat dat inderdaad de basis is van... ...waar ik je met elkaar in gesprek uh, zult moeten gaan. Ik ben trots op onze AIVD. Ik zei dat ze doen echt heel belangrijk werk voor, uh, voor Nederland. Ja? Maar ik ga over het uh, geval waar de krant vandaag over schrijft verder niks zeggen. Het komt wel goed uit met zo'n referendum in aantocht. Nou, dat, nee, zo zie ik dat helemaal niet. Ik ben, ik bedoel, ik ben altijd blij als de journalisten goed uh, hun werk doen, uh, maar ik zie geen enkel verband. Ja, Remco, we hoorden verschillende bewindslieden voorbij komen. Ja. En wat valt op? Men reageert vooral op voorvallen... en presenteert ja. zelf nog weinig nieuwe plannen. Ja, events, my dear, events. Dat ja. is een beetje het, het, het motto. Uh, ja, het is allemaal nog heel erg reactief. Uh, het kabinet heeft uh, nog niet zo heel veel tijd gehad... om het eigen beleid uh, goed te, in de verf te zetten, om het zo maar even te zeggen. Uh, er wordt gereageerd op, op, op allerlei tendensen die er zijn... en die voor een deel ook al, uh, ook al speelden. Ja, het meest opvallend is natuurlijk uh, Erik Wiebes... Die, uh, de afgelopen weken flink in het nieuws is uh, met de ontwikkelingen op het uh, gebied van het gas. In het regeerakkoord stond daar nog in van nou misschien een vermindering van de winning uh, met 3 miljard kuub in 2021. Nou, we weten inmiddels dat dat veel en veel meer uh, uh, gaat worden. Dat is in een stroomversnelling gekomen en zo wordt het kabinet eigenlijk opgejaagd door uh, allerlei externe ontwikkelingen. Ja, je hoort wel eens dat in die eerste honderd dagen de belangrijkste besluiten worden genomen. Ja. Uh, nou, Wiebes is misschien een geval apart. Die mm -hmm. is dan goed aan het werk uh, Geslagen, maar ja. in de rest van het geval is dat misschien dus niet zo nu? Nou, nee, dat klopt niet. Kijk, in die 100 dagen, uh, dat is voor ons een heel leuk afrekenmoment als media. Uh, hm. Het is een beetje een Amerikaans begrip ook. Dat komt omdat uh, uh, president Roosevelt in de jaren 30 van de vorige eeuw er in de eerste 100 dagen echt allerlei belangrijke wetten doorheen joeg om de recessie die er toen heerste in Amerika uh, te bestrijden. En uh, toen is dat in Amerika een soort echt begrip geworden van dan gaan we kijken hoe de president uh, uh, presteert. In Nederland is dat natuurlijk iets moeizamer. Want we hebben hier een, een coalitie. Dat moet een beetje op gang komen. Uh, het is niet zo uh, geprofileerd. Sterker nog, ik herinner me nog, het kabinet Banken en de Drie. Dat begon met honderd dagen luisteren naar de burger. Die gingen op tournee door het land. Uh, en voorlopig even niks doen. Nou, dat is natuurlijk wel het, uh, het andere uitstil. Maar dat was destijds ook een beetje om het te verhullen. Dat het een hele moeizame exercitie zou worden, dat uh, kabinet. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het best lastig is. als nieuw bewindspersoon. dat je de rol zou ja. van de ander moet opruimen. Ja. Zoals minister Grapperhaus... bij WDC. Of mm -hmm. wie dus nu... He, met de compensatie van uh, geleden schade door gasvinding. Ja, dat ligt allemaal op die zolder En dan mag jij dan opruimen als ja. nieuwe bewindspersoon. Daar zit, uh, zit je dan mooi mee. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Arie Slob. Hoorde je net ook voorbij komen. De, de hele toestand rondom de leraren salaris. Dat speelde natuurlijk al onder het, uh, het vorige kabinet. Hij mag het nou gaan uh, oplossen... En, uh, en de beleidsbeslissing van het kabinet uh, verdedigen. Grapperhaus is inderdaad ook een, uh, een voorbeeld. Hoewel die ook wel zelf... een klein steekje liet vallen toen een bijvoorbeeld gevraagd naar een uh, Nederlandse Syriëganger die hier in Nederland zou rondlopen, waarom die is opgepakt. Toen riepen hij, ja, daar is helemaal geen wettelijke godslag voor om die op te pakken. Die bleek er wel te zijn. Nou ja, goed, hè, dat zijn voor die kleine dingetjes. Dan, uh, dan merk je aan dat sommige bewindspersonen er ook gewoon uh, even in moeten komen. Ja, nou, die compilatie die we net hoorden, zat Rutte zelf niet. Is dat typerend voor zijn eerste honderd dagen in het kabinet? Hij treedt niet zo op de voorgrond ja. uh, zoals hij eerder deed, en al in zijn eerdere kabinet. Nou ja, kijk, in eerdere kabinetten trad hij in beginsel ook niet zo heel erg op de voorgrond. Hij, begon, hij kwam pas eigenlijk in beeld op het moment dat de ministers, de vakministers onderling niet uitkwamen, bijvoorbeeld bij de vorige uh, kabinetsperiode, moesten er plotseling allerlei uh, begrotingsafspraken uh, worden, worden gemaakt, omdat uh, ons tekort uh, veel te hoog uh, opliep en uh, moesten er akkoorden worden gesloten met alle oppositiepartijen. Ja, kijk, toen moest hij natuurlijk op de voorgrond uh, treden om uh, mensen bij elkaar te brengen en, ja, en dan is hij natuurlijk wel een, een, een soort van ideale persoonlijkheid om uh, uh, een, een oliemannetje, zoals je dat wil noemen, ja... Want hij heeft natuurlijk niet een hele sterke eigen ideologische koers eigenlijk gemaakt om, uh, om mensen bij elkaar te brengen. Uh, en als je dan kijkt naar deze uh, coalitie met de vier partijen, ja, dan lijkt me dat ook een hele verstandige opstelling. Niet zoveel op de voorgrond komen. Ja, want de steekwoorden zijn nu kleurloos voor elk wat wils... nog iets onzichtbaar. Ja. Uh, Hoe lang blijft dat nog zo? Nou, uh, vermoedelijk niet al te lang. Want uh, ten eerste komen er uh, gemeenteraadsverkiezingen aan. Dus alle partijen moeten weer een beetje een, een blosje op de wangen krijgen. Om te zorgen uh, dat de kiezer weer weet uh, waar ze voor staan. Dat wordt voor de coalitie trouwens zelfs ook misschien wel een soort van afrekenmomentje, hoewel het geen landelijke verkiezingen zijn. Ja, en er speelt nog eens op de achtergrond. Uh, volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten die bepalen ook de, uh, de verhoudingen in de Eerste Kamer. Daar heeft het kabinet op dit moment nog een meerderheid van één zetel... net als in de Tweede Kamer. Dus uh, willen ze echt iets van elkaar krijgen... dan zal het dit jaar allemaal moeten gebeuren. Dus ze moeten echt uh, flink tempo maken met alle bestvoorstellen... die ze uh, goedgekeurd willen krijgen. een ja, Beetje border op dus, Remco. Zeker. De Nederlandse ambassadeurs, consuls, generaal en permanente vertegenwoordigers bij internationale instellingen, die waren deze week even allemaal terug in Nederland. Jaarlijks is er zo'n ambassadeursconferentie waarbij ze ontmoetingen hebben met de politiek, het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties. En deze keer was het ook een kennismaking natuurlijk met de nieuwe bewindslieden die belast zijn met het buitenlandbeleid, de ministers Halbe Zelstra en Sigrid Kaag. In de studio in Den Haag zit onze man in het Verenigd Koninkrijk, ambassadeur Simon Smits. Een hele goede middag meneer Smits. Goedemiddag. Ja, werd u? door uw collega ambassadeurs dan steeds aangesproken op de Brexit? Of ging het ook nog wel eens over iets anders? Nou, het gaat inderdaad voornamelijk over de brexit moet ik zeggen. Ja, en, en gaat u dat dan een beetje de keel uithangen? Of begrijpt u het ook wel? Uh, nee, het is volkomen te begrijpen. wat het bepaalt voor een groot deel het leven uh, in uh, Groot-Brittannië. En, en ook voor natuurlijk de Nederlandse burgers en bedrijven. En uh, ja, daarvoor zitten wij in Londen. Ja, houdt u zich ook nog met iets anders dan brexit bezig op dit moment? Ja, ja ik zou bijna zeggen gelukkig wel. <laughs> uh, er, zijn, er zijn dingen die gaan gewoon door. We ja. hebben uh, natuurlijk de zorg, dat heet het een mooi woord consulaire zaken... voor Nederlanders uh, uh, die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Dan gaat het over paspoorten bijvoorbeeld. Maar we hebben ook 200 uh, Nederlandse gevangenen over het hele land zitten. Um, en um, om een ander voorbeeld te noemen. Um, de, de, uh, het VK noem ik maar even, is, is lid van de Veiligheidsraad. Een permanente zetel. Nou, wij zitten er nu voor één jaar in. Dat betekent ook extra contacten natuurlijk met de Britten... over allerlei zaken die daar in New York spelen. Ja, dus u heeft nog genoeg andere dingen aan het hoofd. Zeker, maar ja. goed, het zijn uh, historische tijden toch wel een beetje. Voelt u dat ook zo, ambassadeur in historische tijden? Ja, ik voel het wel een beetje zo. Ja, het is, het is niet niks als een land dat uh, 40 jaar lid is geweest van een bepaalde club, toch besluit uh, van de een op de andere dag of nacht uh, om eruit te stappen. Uh, en, en dat gaat uh, in een rap tempo natuurlijk. Want over 14 maanden vanaf nu uh, is het zover, dan zijn ze eruit. Ja, dat, dat gaat sneller dan we denken. Um, alleen wat ik nog even benieuwd naar was. Uh, Tony Blair, die, die zei onlangs: Denk niet dat een Brexit onvermijdelijk is. Het is ook een optie om lid te blijven van de EU en hervormingen door te voeren. Dat vond ik dan weer opvallend. Ja, de, de discussie. Uh vindt nog steeds volop plaats. Je kunt in, in Engeland, zeg maar even voor het gemak... geen krant opslaan of geen nieuwsuitzending aanzetten... of het gaat over de brexit en welke soort brexit... en of die wel of niet moet plaatsvinden. Uh, het is natuurlijk ook zo dat... Uh, het was niet een hele overweldigende uitslag. Hè? Dat referendum nee. van 2016 was... 52% voor en dus 48% ongeveer tegen. En dat, daar blijkt dus ook al uit dat men verdeeld is. En die verdeeldheid, dat is ook wel goed om te beseffen... die, vindt, die, die loopt overal doorheen, hè? door generaties door uh, het land, uh, maar ook door de politieke partijen. Het is niet zo dat de ene politieke partij tegen EU is en de ander voor... met uitzondering van de Liberal Democrats... die heel consequent pro-EU zijn geweest altijd. Ja. Maar hij noemde zelfs dat er wellicht een nieuw weegmoment zou kunnen komen. Ja, dat is natuurlijk aan de politiek. Uh, ja. Uiteindelijk uh, moet de politiek dat beslissen. En, en uiteindelijk is dat natuurlijk de zittende ja. regering... die daar uh, de laatste stem over heeft. ja nou, Heeft u natuurlijk veel contact met Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk? Noemen we noemen het net al onder, onder meer uh, mensen die daar gevangen zitten. Maar uh, er zitten ook veel Nederlanders die daar werken. Wat zijn de grootste zorgen van mensen? Wat, welk verhaal is u met name bijgebleven? Uh, nou Er zijn een aantal vragen die uh, op ons afkomen... en die nog steeds op ons afkomen. Uh, dat is heel simpel ik nu een verblijfsvergunning aanvragen? Of moet ik daarmee wachten tot het echt nodig is? Uh, als ik de Britse nationaliteit aanvraag... omdat bijvoorbeeld mijn partner Brits is... Uh, verlies ik dan uh, mijn Nederlandse nationaliteit? Wat er gebeurt er met mensen die niet meer economisch actief zijn? Hoe zit het met mijn pensioen? Met mijn aanspraken op uh, sociale verzekeringen? Uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn vragen die... je met enige tientallen per week bij ons, uh, bij ons neergelegd worden. Daar ja. hebben we heel veel contact over. Mijn premier uh, May die heeft gezegd dat Nederlanders en andere niet-Britten... die nu in het Verenigd Koninkrijk wonen dezelfde rechten blijven houden. Kan er nog iets mis gaan Of zegt u dat moeten mensen wel gerust hebben? Ja, in het Engels wordt vaak gezegd... nothing is agreed until everything is agreed. Mm. Het, het gaat er natuurlijk om dat, uh, dat de mensen ook werkelijk zwart op wit zien... dat die garanties gegeven worden. Um, wij hebben contact uh, met, met een actiegroep die heet de Three Million. Hè. Er zijn uh, 3 miljoen um, EU-paspoorthouders uh, in het Verenigd Koninkrijk... waarvan 150.000 Nederlanders. En die willen toch graag zekerheid hebben over, nou ja, de, de status en een vast antwoord op de vragen die ik die ik net noemde. Uh, en wij hopen dat uh, de onderhandelingen natuurlijk... Uh, als, ze, als ze tot een goed einde komen, ergens in oktober van dit jaar... dat al die punten worden meegenomen. Ja, want we hebben het natuurlijk ook over economische gevolgen... waar we rekening mee moeten houden in Nederland. Ja, wat, wat is uw rol daar precies in? Nou, wat, uh, uh, wat we vorige week gedaan hebben met staatssecretaris Keizer... en met Hans de Boer van VNNCW, is een, uh, een website openen... om. Uh, uh, ondernemers, Dit heet hulp bij brexit trouwens. Om ondernemers uh, voor te bereiden. En om ze er uh, toch van te overtuigen dat de dingen gaan veranderen. En wel op korte termijn. Uh, en dat uh, het naïef zou zijn om te veronderstellen dat het allemaal wel losloopt. Uh, en dat misschien er nog op het allerlaatste moment uh, uh, dat de hele zaak wordt, uh, wordt teruggedraaid. En dat betekent dat bedrijven die uh, nu gewend zijn om heel vrij te handelen met het Verenigd Koninkrijk. Uh, geen uh, problemen met allerlei procedures, controles bij de douane enzovoort, hè, interne markt... dat die straks met die procedures te maken krijgen. Er zijn 30.000 bedrijven in Nederland die zaken doen met het VK... en die eigenlijk gewoon vrijelijk heen en weer kunnen rijden... met ja. hun vrachtauto's. En er zijn er 130.000 bedrijven in Groot-Brittannië... die hetzelfde hebben met de interne markt. En voor die bedrijven gaat echt wat veranderen. Uh, Remco Teulings, onze commentator. Ik kan ja. me voorstellen dat de, de Haagse politiek... natuurlijk ook volledig, ook om die redenen die, die net genoemd worden... Uh, mm -hmm. beheerst uh, zijn door de brexit. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe ja, die volgen waar? dat met de argus natuurlijk. Er zijn zelfs uh, uh, Brexit rapporteurs aangesteld in, uh, in de Kamer. Dat zijn uh, Pieter Omtzigt van het CDA, Anne Mulder van de VVD... en uh, Lodewijk Asje van de PvdA. Zij proberen zo goed en kwaad als het kan die ontwikkelingen te volgen... en hun collega's daarover uh, in te lichten. Maar goed, die verkeren natuurlijk in dezelfde onzekerheid als de rest van de wereld. Dus dat is een probleem. En ja, die, die focus zich natuurlijk ook op uh, die, die hele concrete issues. Hoe gaat dat met een, een, een douane die je opnieuw moet opzetten? Hoe gaat het met belangrijke economische sectoren als uh, de visserij? Um, en wat ik ook nog opvallend vond... en misschien kan ik dat gelijk doorpassen aan meneer uh, Smits... Uh, Pieter Omtzigt, uh, een van die rapporteurs... maakte zich wat zorgen over het gebrek aan belangstelling onder... Uh, Ondernemers, misschien ook wel in de politiek uh, voor die brexit. Hoe, uh, hoe, vind, hoe vindt u dat? Heeft, schiet de aandacht onder de Nederlandse politiek, Kamerleden tekort? Nou, ik heb toevallig gisteren uitgebreid met Pieter Omzicht gepraat. Uh -huh. En trouwens met heel veel Kamerleden ook. Ik, ik heb niet die indruk. Uh -huh. uh, en ik heb een poosje geleden met Hans de Boer juist gepraat over het feit dat Nederlandse ondernemers misschien opgepoort waar nodig moeten worden. En daarom hebben we afgelopen vrijdag... precies een week geleden die website in werking gesteld. Dus ik denk dat het daar wel mee meevalt. Ik heb zelf um, uh, vorig jaar een ritje gemaakt... met een, een vrachtauto uh, van Schiphol naar Heathrow... maar wel over de weg en met de ferry. Dat deden we in precies acht uur. Dat ging ontzettend vlot. En ik ga dat over anderhalf jaar weer doen. En in de, in de sterke hoop... Dat er dan niks veranderd is en dat we dat nog steeds in acht uur redden. Ja, hoe, hoe, hoe groot is die hoop dat dat inderdaad zo is? Ja, de hoop is enorm. En <lacht> <lacht> Je ziet terecht. Uh, nou, ik, ik, ik denk. Uh, hopen moet je altijd. Uh, maar. Ik denk dat er echt zaken gaan veranderen. En dat het heel verstandig is om je daarop voor te bereiden. Want um, toen ik in Dover was, liet, liet men maar ook ik ben trouwens ook bij de Eurotunnel geweest. En Eurotunnel en Dover samen doen een derde van alle goederen in en uitvoer voor het hele land, voor heel Engeland. Zeg ik maar even. Um, dus als daar een kink in de kabel komt. Uh, of er komen controles of oponthoud. dan heb je binnen de kostenkeren keren. enorme ellende. Er gaan 60 ferries dag en nacht heen en weer. tussen Calais en Dover. Um, uh, ze hebben vanwege die prachtige. White Cliffs of Dover geen ruimte om daar. Duizenden vrachtauto's te stallen. Of het moet op de grote weg naar Londen zijn. Dus uh, men is dus zeer bewust dat dat echt moet blijven doorlopen. En ja, meneer Smit, nog even heel ja, concreet. He, want het gaat er net ja. over wie ze nou het slechtste, afstraks uh, het VK uh, of de EU-Nederland. Wat denkt u? Nou ja, uh, het, de, de cijfers spreken denk ik voor zich. Hè. Uh, de, de lidstaten van de EU, dat zijn er, als de Britten uh, weg zijn, zijn dat er 27. Uh, en uh, ja, Groot-Brittannië is in zijn eentje. Dus de prijs die zij betalen is uh, het zwaarst. Dat lijkt me logisch. Maar laten we niet vergeten dat de prijs, met name van. Nou, ik noem maar even buurlanden. En dat zijn wij, en dat zijn de Ieren, en de Belgen, en ook de Fransen. Ja, die is natuurlijk ook behoorlijk. Ja. Hè? Er, zijn, uh, er is het een en ander aan rapportage over uh, verschenen al. Ja, dus uh, we zijn, uh, wij zijn gewaarschuwd en uh, nou nog, ja. hè? We, we moeten het dus allemaal goed in de gaten houden. Hartelijk dank, ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk Simon Smits... en politiek commentator Remco Teulix. Gaat het nieuws van de NOS. Een 48-jarige man die vorig jaar met zijn busje eenrijdt op een groep moslims in Londen... is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Pas na 43 jaar komt hij in aanmerking voor vervoegde vrijlating. Correspondent Tim de Wit is in Londen. Tim, wat is dit voor zaak? Ja, dat is de aanslag die plaatsvond in de wijk Finsbury Park in het noorden van Londen. Dat was uh, half juni vorig jaar. Dat was vlak na de aanslagen in Manchester en in London Bridge. Die aanslagen werden gepleegd door uh, geradicaliseerde moslims. En deze man, de dader Darren Osborne, uh, reed toen uh, vanuit Wales. Want daar woonde hij helemaal naar Londen. Naar een moskee die in Finsbury Park staat. En reed toen met een grote bestelbus in op een groep moslims. Die net na het avondgebed de moskee uitkwamen. En nou ja, er vielen toen verschillende gewonden. en er kwam uiteindelijk één iemand om het leven. Levenslang dus voor deze dader. Hoe komt de rechter tot dit oordeel? Nou ja, de rechter toonde geen enkele genade voor Osborne vanmiddag bij de uitspraak. Dat had te maken met het feit dat deze Osborne bleef ontkennen. Dat hij hiervoor überhaupt verantwoordelijk was. En hij heeft ook geen enkel berouw getoond, de hele zaak, voor wat hij heeft gedaan. En zei de rechter, want dat was wel duidelijk. Je hebt jezelf laten vergiftigen door extreemrechtse informatie die je online tegenkwam. Daardoor is hij zeg maar doorgedraaid, geradicaliseerd. Heeft hij deze aanslag gepleegd met als doel om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. en daarmee ook zoveel veel mogelijk angst te zaaien. Ja, en daarvan, daarvan zei de rechter: dat is dusdanig serieus dat we besloten hebben om levenslang te geven. Hij zou eventueel na 43 jaar wel vrij kunnen komen, op zijn vroegst. Maar dan is deze Darren Osborne inmiddels al 91 jaar. Colsman en Tim de Wit, dankjewel. Trending vandaag. Reese Witherspoon, die leert jou om Texanen te verstaan. Leg uit. Ja, ons allemaal, hè, want Amerikanen in de Zuidelijke Staten... die hebben zo hun eigen dialect. Het bestaat uit woorden en uitdrukkingen... die je hier echt niet leert bij de Engelse les. En om ons nu een beetje te helpen om die slang toch te begrijpen... heeft actrice Reese Witherspoon inderdaad een speciale video gemaakt... waarin ze uitleg geeft over veel gebruikte termen. Want wat bedoelen mensen in Tennessee of Texas... als, je, uh, als, je, als ze zeggen dat je darn tootin bent? Darn tootin. Darn tooten. En wat zijn vals? En wat betekent als je fit to be tied bent? Nou, Reese legt het ons als een echte schooljuf uit. Uh, fit to be tied. You are just fit to be tied. Fit to be tied just means you cannot figure it out. They are just fit to be tied. You are so frustrated. Something so awful has happened. And you are just fit to be tied. You're dern tootin means you are absolutely right. I completely agree with you. So instead of saying like totes, you'd say you're dern tootin. <laughs> As in the Tennessee volunteers, y'all. Rocky Top, all that. T-E-N-N-A-S-W-E. Go Vols. Nou, prachtig Heerlijk, heerlijk, De hele video die staat op E vandaag. Darn Toeten. Darn toot. er is nieuw onderzoek naar de dood van Hollywood-actrice Natalie Wood. Ja, haar dood is een van de meest mysterieuze van Hollywood. Want hoe kwam zij nu in 1981 aan haar einde? Het onderzoek loopt nog steeds. En de politiechef van de Los Angeles County Sheriff's Department... stelt nu dat haar man, acteur Robert Webb in beeld is als verdachte. Natalie Wood werd natuurlijk vooral bekend... vanwege haar rollen in de James Dean film... Rebel Without a Cause. En ook de West Side Story... Oh ja, speelde ze in. Ja. Ze was zelfs nog een tijd lang... de vriendin van Elvis Presley. Oh ja? Maar in november 1981... verdween ze tijdens een boottochtje. Samen dus met haar man Robert, goede vriend... en acteur Christopher Walken en een kapitein. En de volgende dag werd het lichaam van Wood... in het water gevonden. En haar dood... is altijd afgedaan als een ongeluk. Ze zou aan wal zijn gegaan om familie te bellen. Maar in 2011 werd dat onderzoek toch heropend nadat er aanwijzingen waren... dat er toch mogelijk opzet in het spel was. Zo was er was een gebroken glas aan boord gevonden. En uh, was er ook te zien dat ze met haar nagels... aan de buitenkant van de boot uh, had gekrapt. Oh, dat klinkt niet goed. Nou, Wagner is geen officiële verdachte, maar wel een person of interest... zegt nu deze sheriff, omdat hij telkens een andere versie... van het verhaal vertelt. En die versie komt ook niet overeen met de verklaringen... van de andere aanwezigen op boot. Dus het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Lammert, we moeten even naar de Davis Cup, want er is nieuws... Ja, een stunt, stuntje van Timo de Bakker. Een stunt absoluut. Hij verslaat hier Manarino 7-6, 6-3 en 6-3. Daar was niet op gerekend. De Bakker, fantastische wedstrijd gespeeld. Nederland hier in het hol van de leeuw op een 1-0 voorsprong tegen Frankrijk. Ja. Ja. Er is daar ook nog een behalve tennis een unieke Abba-auto te kopen. Dat ja, is ook niet mis. Als je echt Abba-fan bent, dan moet je echt even opletten, want de BMW waarin de bandleden van Abba vele kilometers hebben gereden, die wordt geveild. Het gaat om een zilvergrijze BMW 633 CSI. Heeft een 3.2 liter 6cilinder lijnmotor, 194 pk. Nou, in ieder geval sterk genoeg om de achtervolgende paparazzi af te schudden in de jaren 70. Was speciaal voor Abba besteld door de platenmaatschappij. En je krijgt er ook nog een boekje bij met de handtekeningen van Björn en Benny. Erin is ongerestaureerd, maar nog in prima staat. Uh, maar je moet er alleen wel flink wat money, money, money. voor leertellen. Want <laughs> veilinghuis satelies in Parijs schatten waarde tussen de 25.000 en 35.000 euro. Dat is niet mis. En dan nog even waar ik heel erg benieuwd naar was: dames moeten letten op de lengte. De lichaamslengte, de lichaamslengte van de man. De lichaamslengte, ja. ja, ja, ja lichaamslengte. Hoe, lang is jou, uh, hoe lang is jouw man? Nou, die is net één centimeter groter dan ik, zegt hij oh, okay. zelf. Oh, Oké, okay. nou dat is goed, want uh, vrouwen met een langere man... die hebben een gelukkiger huwelijk, blijkt... uit een onderzoek van een universiteit in Seoul, Zuid-Korea. Uit dat onderzoek blijkt dus dat er een verband is... tussen de lengte van de echtgenoot en het geluk van de vrouw. Ja, en het heeft er waarschijnlijk mee te maken... dat langere mannen de neiging hebben om meer zelfvertrouwen uit te stralen... waardoor ze in de ogen van hun vrouw aantrekkelijker zijn. Nou, Goed, uh, centimeters zeggen niet alles. Dus ook het vertrouwen, communicatie en respect zijn gelukkig nog ja, heel goed, belangrijk. Jij bent in ieder geval goed bedeeld met die lengte, hè, Die lichaamslengte. Ja, absoluut. Ja. Lammert, hè, <laughs> dankjewel. Dit was Radio 1 Vandaag voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Nee, morgen zijn we er helemaal niet. Maar maandag wel weer. Heel graag tot dan. En u kunt nu luisteren naar Nieuws en Co. met Mark Visser. En ik wens u nog een hele fijne middag. Thuis bij Avrotros NPO Radio 1. Bestie, bestie. Alle koffieshops in het Brabantse Roosendaal zijn acht jaar geleden gesloten. Maar sindsdien is de overlast van straadealers volgens bewoners enorm. Kwesties. Tijd voor een rigoureus open drugsbeleid met legale staatswiet? Of toch maar een war on drugs? Kwesties. Zondagavond om 8 uur het debatprogramma Kwesties. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga nu naar het vergetenkind.nl